10 uur in ons reed met het Tennessee-journal. Bij het meldpunt discriminatie-internet zijn in 2013 ruim twee keer zoveel meldingen binnengekomen van discriminatie op internet tegen mensen van Antilliaanse, Surinaamse en Afrikaanse afkomst als het jaar ervoor. Er kwamen afgelopen jaar 193 meldingen binnen tegen 99 in 2012. Volgens het meldpunt is de grote stijging te verklaren door de discussie over Zwarte Piet. Die zou hebben geleid tot een onverbloemd anti-zwart racisme aan het adres van mensen die kritiek leveren op het Sinterklaasfeest. In de Amerikaanse havenstad Portsmouth is het vrachtschip... met geavanceerde apparatuur voor de vernietiging... van chemische wapens uit Syrië klaar voor vertrek. In de Italiaanse havenstad Tauro gaat het Amerikaanse schip... over twee weken tientallen containers met dodelijke chemicaliën inladen... die vanuit Syrië worden aangevoerd door een Deenschip. Geen enkel land wilde de chemicaliën op zijn eigen grondgebied toelaten... en daarom heeft de VN besloten ze te vernietigen op zee... in internationale wateren. Dat gebeurt ergens op de Middellandse Zee. Ziekenhuizen hebben in 2012 beter gepresteerd dan in het jaar en voor. Vooral bij operaties en de behandeling van kankerpatiënten was er vooruitgang. Het aantal vermijdbare sterfgevallen daalde, stelt de inspectie voor de gezondheidszorg. In Zweden is een website gelanceerd waarop iedereen kan zien of iemand een strafblad heeft. Het enige dat nodig is, is een naam of een burgerservice-nummer. Ook kun je op de site een kaart van je buurt bekijken om te zien wie er ooit is veroordeeld. Alle veroordeelden zijn met een rode punt gemarkeerd. Wil je weten wat iemand op zijn kerfstok heeft en wat voor straffen hij heeft gehad, dan moet je voor die informatie betalen. Volgens de advocaat die de internetdienst Lexbase heeft opgezet, is de site bijvoorbeeld handig voor vrouwen die meer willen weten over een man met wie ze voor het eerst uitgaan. En dan het weer. In de loop van de nacht wordt het droog en klaart het op sommige plaatsen op. Minimaal tussen 0 en 3 graden. Morgen vooral in het zuidwesten en westen wat regen. In het oosten en noordoosten is het zonnig en het wordt morgen ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 Langs de lijn. De Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Europese successen halen ze niet meer, maar voetballers opleiden... dat kunnen ze als de beste. Partizan en Rode Ster Belgado staan in de top 10 van clubs... die de meeste profvoetballers leveren in Europa. Er is echter één probleem. Het eerste helftal halen ze zelden. De laatste vijf grote talenten van Partizan... waren allemaal voor hun twintigste weg. En dat is wel een teken aan de wand staan verder stil bij een nieuwe ontwikkeling in het voetbal. De investeringsmaatschappijen die clubs financieel ondersteunen bij het aantrekken van spelers. FC Twente is er al mee bezig. We krijgen bij de banken als voetbalbusiness in het totaal krijgen wij geen, uh, geen ondersteuning. Dus, dus uh, is dit een welkom aanvulling daarop. Straks de voor- en de tegenstanders van deze nieuwe financiële constructies in het voetbal. En verder, verder blikken we terug op de eerste overwinning van Gertjan Verbeek in de Bundesliga met de eerste FC Nürnberg. Maar ook de voorbereiding van de Koreaanse schaatsers... en Europees kampioen sprint Michel Mulder in Tielhalf. Nog maar acht dagen tot Sochi, dus de trainingen zijn ontspannen. Het is een krachtexplosie die je op de 500 neer moet leggen. en uh, ja, Dat moet in één keer. En, en, en daarvoor zal het nog heel, vooral heel rustig blijven, inderdaad. Ja. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar eerst tennis. Dankzij de zegen van Stanislav Wawrinka op de Australian Open... ziet het deelnemersveld van het ABN Amro tennistoernooi er een stuk interessanter uit. Aan het toernooi in Rotterdam, dat over twee weken begint... doet nu namelijk een kersverse Grand Slam winnaar mee. Wawrinka had al toegezegd voor het toernooi... maar toen was hij nog de nummer acht van de wereld. Nu is de Zwitser opeens de nummer drie en dus winnaar van een Grand Slam. En dat komt toernooidirecteur Richard Kajacek bijzonder goed uit. Ja, dat is wel leuk dat ons deelnemersveld dezelfde namen, maar wel een upgrade heeft gekregen. Maar inderdaad, door Wawrinka, was dat een lucky shot of had je al zo'n voorgevoel? Want die kan wel iets heel moois gaan doen in Australië. Uh, nee, nee, nee. Ik, uh, ik had zoiets van, ja, we gingen dus echt voor Nadal en Djokovic. Nou, dat lukte niet, als hij later zo breed mogelijk veld. En ja, van al die namen had ik het gevoel dat dat Potro toch wel de man was... die, die misschien wel Australisch Open kon winnen. Maar Wabrinka had ik niet aan uh, gedacht. Nee. Nee. Nu hij het geflikt heeft en, en nu je dat achteraf uh, beziet... Uh, je bent dus wel verrast door de progressie die hij gemaakt heeft. Nou ja, het is natuurlijk altijd wel een goede speler. Of altijd, een tijd speelt hij al goed. Hij heeft natuurlijk vorig jaar had hij eigenlijk moeten winnen van Djokovic. Uh, zeker op de Australisch Open, ja. de US Open. Was voor mij ook wel een goede wedstrijd, maar Australisch mm -hmm. hoop had hij zeker moeten winnen. Mm -hmm. uh, ja, dat hij nu van Djokovic wint, die uh, toch wel een hele goede speler uh, is, misschien wel de beste qua tennis. Uh, ja, dat, dat was wel indrukwekkend. En dat hij uiteindelijk dan all the way gaat, uh, ja, dat, dat verwacht je niet. Maar je weet wel, dat, het, het gevaar was er altijd met Wawrinka. Goede speler die heel veel winners kan slaan. Ja, en wat zie jij dan momenteel in zijn spel? Wat is dat laatste stapje geweest waardoor hij het nu flikt? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Want ik heb de best tegen Djokovic niet gezien. Kijk, vorig jaar deed hij ook alles goed. En ja, het gaat om een paar punten. Dus ik denk dat hij net uh, op die belangrijke punten ja, misschien wat rustiger blijft. Of misschien net even... Uh, als je zenuwachtig bent, kunnen mensen voorzichtig gaan spelen. Maar ze kunnen ook extra risico gaan nemen. Dus uh, iedereen heeft zijn eigen manier om met ja. zenuwen om te gaan. En misschien deed Wawrinka dat een beetje... Dat hij iets te veel risico nam en dat hij nu net even iets rustiger blijft... en dat hij toch wel agressief blijft, ja. uh, maar niet onbesuist uh, wordt. En dan win je net even een paar belangrijke punten... en dan win je dus van zo iemand als Djokovic. Ja. En je wint van zo iemand als Nadal in de finale... Ja. met de kanttekening dat Nadal natuurlijk gepresteerd was. Uh, dat was toch wel cruciaal voor de finale? Ja, ik denk het wel. Je zag ook in, die, in, die, in de vierde set uh, dat, uh, en in de derde ook wel... dat. Toen de winst dichterbij kwam, is logisch, eh, Grand Slam finale voor het eerst, dat die dan zenuwachtig werd. En, en misschien als, als Nadal helemaal fit is, dat het dan toch moeilijk is om zo'n wedstrijd eh, te winnen. Dus ik denk dat het een heel belangrijk punt was. Uh, maar het neemt natuurlijk niet weg dat Wawrinka dat, dat gewoon een hele goede speler is. En wat ik al zei, wint van Djokovic. Die, uh, als je puur naar tennis kijkt, momenteel gewoon de beste speler ter wereld is. Ja. Ze zeggen ook voor een Grand Slam, wil je een Grand Slam willen, winnen... dan moet je twee weken fit zijn. En, en dat is ook de verdienste geweest van Wawrinka, dat hij ja. dat kon. Zeker, hij is beter omgegaan met, met het weer... Uh, met met uh, zes wedstrijden spelen, ja, met alles eigenlijk. Uh, dan zijn tegenstanders. En in dit geval ook uh, Nadal. En Nadal was fit genoeg voor zes wedstrijden. En, en Wawrinka voor zeven. Dus uh, dat, dat, dat is het grote verschil. Nou, je hebt hem. En nu is het zaak ook om, om daadwerkelijk in Rotterdam te krijgen. Ga je, ga je nog dingetjes doen om hem te verwennen? Gaat het startgeld omhoog? Ik van wat, wat, wat, wat, wat kun je doen? Uh, nou ja, niks. Ik ga er gewoon vanuit dat hij komt. We hebben afspraken gemaakt dat hij gaat komen. Nou, Als het goed gaat het startgeld niet omhoog. Ik weet niet eens of we een bepaalde afspraak hadden... als die Australisch open, want dat gebeurt wel eens. Maar verschillende ja. bonusafspraken. Dat kan inhouden een bepaalde ranking... Uh, maar die gaat alleen op datum van inschrijving nou, die is al geweest, dus okay. toen stond die nog acht dus, uh, heb jij zo mee uh, ja, <laughs> uh, of, als, of als die Australische Open wint mm. uh, en of hoe ver je in het toernooi komt dat zijn eigenlijk de drie verschillende soorten bonussen die er zouden kunnen zijn dus ja. misschien hebben we een Australische Open bonus erin dat weet ik niet, maar uit hij mijn, nog uit mijn hoofd gezegd, ja, moet ik eigenlijk nog even kijken. Maar uit mijn hoofd gezegd, volgens mij uh, niet. Denk ik eerder dat we een rankingbonus hadden, dus. Ja, precies. Maar ja, dan kom we, je we, goed mee. we zijn blij dat, die, dat die en hij dat komt. Hij speelde nog wel Davis Cup ervoor. Ja, dat, ja, dat ook is wat een verveeld moment voor de, to de toernooidirecteur. Ja, dat is altijd wel jammer. Na zo'n zwaar toernooi ook nog Davis Cup spelen. Mm -hmm. Dus als hij nou geen Davis Cup speelde dan ziet van twee weken de tijd, dan is hij maar al fit. En uh, nou, even kijken hoe die, hoe het hem uh, bevalt. Ik weet niet eens of ze thuis spelen, uit, uit. uit in. Servië. Oh, Servië. Oh, Oké, okay. maar spelen ze wel binnen dus. dus ik kijk wel. Ik, ik, ik zie het allemaal gebeuren. Ik ga er gewoon vanuit. Dat is een verstandige uh, jongen. En hij heeft heel veel ervaring. Als niet die 20 is niet twintig is en dat hij te veel gaat doen. Dus uh, hij, is, uh, hij is er gewoon bij over twee weken. Richard Skycheck was dat in gesprek met verslaggever Martin Vriesema. Ja, die tennis is dus binnen. Die Zwitsers bij Servië. En als je naar buiten moet, kijk je de hele tijd naar buiten... en denk je, Supertramp? It's raining again. nummer van uh, 32 jaar geleden, Supertrend 1982. Voetbaltalent opleiden. Ajax en Feyenoord zijn er erg goed in... maar in het Servische Belgrado lijken ze het te hebben uitgevonden. Op de lijst van clubs die de meeste profspelers leveren... staat Partizan op 2 en Buurman Rode Ster op 6. Maar liefst 116 spelers die op dit moment in Europa... op het hoogste niveau voetballen, zijn namelijk opgeleid in Belgrado. Correspondent Joost van Egmond zocht de twee clubs op. Het trainingscomplex van Partizan Belgedo, Dragan Shushnar van de jeugdopleiding, leidt me rond. Prachtig, krachthonk, mooie kleedkamers, het is allemaal top nieuw, want Partizan investeert al decennia in zijn jeugd. Het is simpel, zegt Shushnar, wij hebben begrepen dat dit de enige manier is om nog wat voor te stellen. We hebben hier geen geld. We zijn een staatsclub. We hebben een budget van 12 miljoen, wat in Europa natuurlijk helemaal niets is. We houden ze heel goed in de gaten. Ze doorlopen hier de jeugdopleiding. En we werken heel intensief aan ze. En dat is voor ons de manier om nog het voor te stellen. En natuurlijk veel cups aan de muur, foto's. Voor Ajax-fans is dit sowieso een interessante plek. Want deze club is waar Velibor Vasovic, de legendarische aanvoerder van het Ajax van begin jaren ...zijn eerste balletjes trapte. Maar daarna kwamen er ook nog heel wat meer bekenden in Nederland. PSV-spits Mattea Kesman en ook bijvoorbeeld Miralem Soleimani... ...die eerst furoren maakte bij Heerenveen en later bij Ajax speelde. En dus alsof dat allemaal nog niet genoeg is, ligt een stukje verderop... ...dan ook nog is de club rode ster Belgedo. Vooral beroemd vanwege hun overwinning in de Europa Cup in 1991. Dat succes behaalden ze vooral met gehaalde spelers. Maar inmiddels werkt Rode Ster juist weer hard aan zijn jeugdopleiding. Deels ook door noodzaak, net zoals de zwart-witte buren. En het brengt ze op plek 6 in de Europese ranglijst. De jeugdelfstallen, zowel jongens als meisjes, trainen vandaag in de sneeuw. Er is een flink pak gevallen s'nachts. Hier en daar zie je nog plukjes kunstgras onder de sneeuw uitsteken. Maar ideaal zijn de omstandigheden niet. hoe ja, ja, ja, ja. slow is een naai graver <laughs> Ja, trainen in deze omstandigheden is alleen voor de allerdapperste. Grapt Sergej Vasilievich van de jeugdopleiding. En hij wil het ook liever niet meer hebben over die periode dat Rode Ster vooral bekend stond om het halen van spelers. De trend is echt gekeerd, zegt Vasiljevic. We hebben sinds die periode van spelers kopen alweer de grootste talenten opgeleid. Dejan Stankovic, de grote man van Inter Milan van de afgelopen tien jaar. Nemanja Vidic, volgens velen de beste verdediger ter wereld, allemaal hier op deze velden getraind. We zijn wat dat betreft echt weer helemaal terug bij onze roots. Zoals we het altijd hebben gedaan. Maar dat je een speler of zestig opleidt voor de Europese competitie. Vijf elftallen dus, dat klinkt op zich prachtig. Maar het betekent ook dat je spelers niet kan houden. Het zijn, net zoals bij Ajax of Feyenoord... natuurlijk nooit de allergrootste talenten die blijven in zo'n kleine competitie. De beste vertrekken. En dat doen ze steeds jonger. Vroeger bleef een speler tot zijn 24, 25ste hier. En dat wordt steeds jonger, zegt Vasiljevic. Dat is een probleem. Maar dat is aan de andere kant ook nog wel eenmaal hoe het gaat. Dat is ook onderdeel van voetbal, van competitie. En ook Sjojjnjar van Partizan heeft het moeilijk. Steeds vanger komen clubs hier om spelers hengelen en ze doen het ook steeds jonger. En wij hebben gewoon niet de middelen om ze te behouden. De laatste vijf grote talenten van Partizan waren allemaal voor hun twintigste weg. En dat is wel een teken aan de wand. De kadetten komen naar buiten voor een van de eerste trainingen van de tweede helft van het seizoen. Het is nog flink koud. Podgorica. Podgorica. Een jongen komt uit Podgorica in Montenegro. Die is hier gekomen voor de voetbalschool. In reden die is de boris in Oudhane. En waar wil hij zijn vijf jaar na nu? Arsenal is Arsenal. Dat lijkt hem vooral wel wat. Niet partizan. Normaal een partizan. Maar als hij dat niet haalt, dan wil hij ook best bij partizan blijven. Zo'n straf is dat niet. Ja, ik zit nog even te luisteren, want onze correspondent heeft volgens mij meegetraind. Maar een mooi onderwerp over Partizan. Dat wist ik ook niet. En Rode Ster. We gaan door met uh, een hele andere man. Een uh, man die inmiddels geknipt en geschoren is, namelijk Gertjan Verbeek, de trainer van de F eerste FC Noornberg. Die pakte met zijn ploeg bij de hervatting van de Bundesliga. zijn eerste drie punten door Hoffenheim met 4-0 te verslaan. En daar had de club lang op moeten wachten. Goedenavond, Gertjan. We hoorden veel lawaai op de achtergrond. We weten dat je geschoren bent. Uh, zit je nu onder een haarveun? <laughs> nee, ik zit in de auto. Ik ben even naar Nederland geweest... en ik ben nu weer terug naar Nuremberg. Dus je bent uh, een lange rit aan het maken. Hoeveel kilometer is dat? 650 kilometer. Uh, maar dat doe je, denk ik, met een uh, opgelucht gevoel. Ja, nou, dit net wel. We hebben een uh, goede, uh, goede voorbereiding gehad. Goed uh, trainingskamp. Drie keer gewonnen serieuze tegenstanders, ah, dan uh, moet je toch ook wel een goede stap maken. Want die hebben wij nodig om, uh, om nog een kans te maken om de dans te ontspringen. We hebben uh, punten nodig. En uh, ja, Het uh, voetbal was de hele tijd uh, al heel aardig. Alleen elke je maar een, uh, een onbeslist. En dat, dat schiet niet op met die gelijke speler. Een winterstop komt jou dan goed uit in dit geval. Omdat je midden in de competitie kwam en nu een paar weken de tijd had om rustig te werken. Ja, ik heb ook wel tussendoor goed kunnen trainen, want we hadden al een heel aardig idee van, uh, van, van, van, van wat we wilden met elkaar. Maar je, je wordt wel gedwarsboomd door de, de resultaten de uit het verleden en ook de, de, de resultaten die ze onder mij hebben gehaald. Ja, dat, dat schoot eigenlijk niet op dat ene punt. We hebben maar in de hele eerste helft van zo zo'n zes keer verloren. Daarbij behoren we tot de middenmoot. Maar uh, aangezien de rest allemaal gelijk, gelijke spelen waren, ja, had je maar wel punten. Je hebt inmiddels de Bundesliga in kaart gebracht. Uh, hoe, ver, hoe verhoudt jouw ploeg zich toch de anderen? Nou, het is duidelijk dat wij een, een ploeg hebben die, uh, die uh, het uh, uh, ook qua begroting het moeilijk heeft om met uh, die grote jongens mee te doen. Uh, een transfer zoals Wolfsburg uh, deze winter. Ja, dat is bij ons niet mogelijk. We hebben dan nog een, een, een Tsjechische jeugd in ze op kunnen halen. Daar kunnen we dan wel wat centen voor uitgeven. En qua saliering kunnen we ook leuk meedoen. Ja, maar uh, ja, het, het is iedere keer heel creatief omgegaan met, uh, met, uh, met, met jongens die je, die je scout en die ergens anders uit hun contract lopen. En, uh, ja, dat is natuurlijk elke keer heel goed gegaan, want we zijn twee keer tiender geworden. Zijn we zijn heel keer zester geworden de afgelopen drie, vier jaar. Maar dit seizoen uh, gaat het uh, heel moeizaam. En uh, uh, met name het, het verlies van Timmy Simons aan het eind van het jaar, dat, uh, daar hebben ze geen goede vervanger voor kunnen vinden. Vanwege, uh, en vandaar dus dat het, uh, het lastig is en dat we onderin vertoeven. Ja, van week tot week leven. Ja, op dit, moment zeker. op dit moment zeker. Op dit moment is het inderdaad. We uh, kijken uh, iedere week weer. je uh, opladen voor een, uh, voor een hele beladen wedstrijd. Want als je kijkt naar, naar de competitie. dan is misschien de eerste vier, vijf ploegen. Ja, dat is, dat is, uh, dat is wel, wel heel lastig om daar zeker in uitwedstrijden punten te halen. Maar vanaf pas vijf, zes kunnen eigenlijk iedereen van iedereen winnen. En ja, je ziet ook maar hoe hoe moeilijk het dat heeft. Hè? Want ja, die raken nu denk ik toch wel wat in paniek. Want wij zijn op twee punten genaderd. Ja, zeker. Uh, van Marwijk uh, zal wat minder rustig uh, als hij nu in de auto zit rijden, denk ik. Dan nog even over het programma van jou. Uh, eerst komende week, Herta uit, dan Bayern München thuis. Veel plezier, zou ik zeggen. <laughs> ja, maar daarom is het ook goed geweest dat we nu die, die, die drie punten hebben gehaald. En uh, Joost Loukakai, uh, met alle respect, heeft het uh, tot nu toe zeer goed gedaan. Ja. Uh, een ploeg die uit de tweede liga is gekomen en ingespeeld zal zich nog wat kunnen versterken. Is ook veel mogelijk daar, maar hij doet het toch maar even. En uh, ja, daar moet je ook veel bewondering voor hebben. Zeker in ieder geval het daar voetbal. Het toch een beetje onduits, vrijvoegen pressing, naar voetballend. Ja, en Bayern, daar, daar is geen maat op. Hè. Daar, dat, dat blijft maar uh, records verbreken. En uh, dat wordt natuurlijk heel lastig, maar fijn, het blijft voetbal. Dan even over geknipt en geschoren. Je hebt je baard laten staan, die is er nu af. Uh, is dat weer een lekker gevoel, of was je eraan gehecht geraakt? Je raakt er wel aan gewend. Ja, <lacht> uh, ik moet dus zeggen dat mijn... Dat mijn omgeving er niet, niet altijd even positief op reageerde. Eh, het ging van, het kriebeld, uh, van, hè? Ja, uh, uh, het kriebelt. <laughs> ja, dat uh, heb ik vaker gehoord. <laughs> ja, dus dat uh, was even wennen. Maar ik moet zeggen, nee, ja, nu je hem niet meer hebt, uh, is het ook wel weer even wennen. Ja, was het jouw idee oorspronkelijk om het te doen? Of uh, kwam het van de spelers? Om het af te scheren? Nee, om het überhaupt te laten staan in eerste instantie, je baard. Nee, ik, ik, ik, uh, ik had weer eens uh, een grote mond uh, niks uh, voor, jou. voor de wedstrijd <lacht> tegen Aano Nee, eigenlijk niks voor mij. Nee, dat, uh, <lacht> dank je, Jack. Die, uh, die, die, die, die, ik denk, ja, over of zou je dat gaan winnen. Dus uh, ik had wel wat een beetje een stop Toen dus zei ze, ga je net als je klopt, op je baard laten staan. Ik zei, nou, ik zeg, uh, hij, hij gaat er pas weer af als we gewonnen hebben. Maar ja, toen, toen, kwam de, toen kwam de vakantie er ook nog eens achteraan. En, en, en de voorbereiding, ja, dan, dan blijft hij wat langer staan voordat je... Voordat je weer een wedstrijd gewonnen hebt. Nog heel even kijken hoe je er nu in staat. Stel dat jullie gewoon je handhaven in de Bundesliga. Scheer je dan kaal? <laughs> nee, die, die wedstrijd ga ik niet met jou. Want ik, ik ga er vanuit dat we ons handhaven. <laughs> <laughs> Wat zwak van je. Dankjewel, Gert-Jan. Rij voorzichtig. Oké, okay, bedankt. Hoi hoi. hoi.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 zingen bij een groot vet orkest. Robbie Williams deed het met Shine My Shoes. We gaan het weer over voetbal hebben. En met name over Anthony Lurling. Die is weer terug bij hier uh, De aanvaller heeft NAC Breda verlaten... en speelt in elk geval de rest van het seizoen voor de Friese. De club waar hij zo'n twaalf jaar geleden ook onder contract stond. Goedenavond, Anthony. Gefeliciteerd, jongen. Ja, goedenavond. Dank je wel. Je bent er buitengewoon blij mee, neem ik aan. Ja, absoluut. Als je, als je 36 bent en... Uh... Ja, 7,5 jaar bij NAC speelt en daar uh, eigenlijk onverwachts uh, weggaat. Ja, dan, uh, dan ben je natuurlijk uh, zeer blij als, uh, als een club als Heerenveen uh, zich meldt voor je. Toch nog heel even over NAC en, en over dat weggaan. Uh, er zit natuurlijk ook verdriet in deze overgang. Hè? Ja, natuurlijk. Kijk, als je, als je, wat ik al zei, 7,5 jaar bij een club speelt en 36 jaar bent... Ja, dan verwacht je dat je daar afsluit. En uh, ja... Ik heb geleerd uh, deze week euh, dat, dat uh, ja, de voetballerij niet altijd is uh, zoals, zoals je eigenlijk verwacht. Natuurlijk wist je dat wel, maar ja, ik had niet verwacht dat het op, dat het op mijn leeftijd uh, nog zou gebeuren. Dus ja, ik ben enorm blij dat, uh, dat ik dan nog een kans krijg uh, om, om voor een club als Heerenveen te spelen. En, ja, dus ga nu, ga nu uh, het boek uh, NAK uh, sluiten, zeg maar. Ja, en, en, komt, en er ook geen, komt er ook geen officieel afscheid meer? Is het boek dicht? Nee, dus de, de, dat is wel de bedoeling. Ik, uh, ik moet ook nog guldig worden voor mijn 250e wedstrijd in dienst van NAC. Uh, dat zou eigenlijk afgelopen zaterdag ja. uh, geweest zijn. Maar dat, ja, dat vonden ze eigenlijk beter uh, door alle prikkelen... om dat uh, naar een ander tijdstip te brengen. En, uh, dus ja, dat, dat gaat er ook nog van komen. Dat uh, is in ieder geval wel de bedoeling. Dus dat, daar zal ook wel een afscheid uh, bij komen, denk ik. Maar dat is ja, waarschijnlijk uh, ergens eind van het seizoen. Ja, goed. Dan over Heer de Veen, Heb je al met je nieuwe trainer Marco van Basten gesproken? Uh, ja, vanmiddag, kort. Uh, gewoon heel duidelijk. Ja, hij uh, heeft me gewoon verteld uh, ja, wat, wat hij van me vindt, uh, hoe hij mij kent. Hij uh, vindt je een eikel en je kan er eigenlijk niks van, hè zei hij? Ja, zoiets. En uh, daarom heeft hij me gehaald. <lacht> nee, ja, goed, hij, hij zegt, van nou, je bent een, een speler met veel ervaring. Uh, dat hebben we nodig in onze groep. Uh, hij vindt me een goede voetbal en ik kan op veel posities spelen. Dus dat is ook makkelijk voor een trainer. Ja, en zoals het bij iedere ploeg werkt... moet ik het zelf laten zien wat betreft het gaan spelen, zeg maar. Ja, er is natuurlijk ook een doemscenario. Je zegt zelf 36 jaar, je hebt veel ervaring, alles goed en wel. Je hebt ook veel concurrentie. Bij Veen het hoger staat dan NAC. Het zou ook maar zo kunnen gebeuren dat je daar niet tot spelen komt. Nou, maar kijk, ik ben niet bij NAC weggegaan... dat ik niet aan het spelen toekwam. kwam. Daar geen misverstanden. Kijk, ik vind dat je... Uh, je stelt altijd jezelf op, heb ik altijd gezegd. In, mijn heel, in heel mijn loopbaan. Uh, alleen op de tribune kan je niet laten zien... Uh, uh, dat, je, dat je goed kan voetballen. En daarbij komt bij dat ik... zeg maar, uit de gesprekken die ik had gehad met, met Goedelje. dat ik niet uh, het gevoel en het vertrouwen had... Zeg maar, dat daar verandering in kwam. Dus uh, als zolang iedereen fit was bij NAC... had ik op de tribune gezeten. Ja, zo wil ik niet eindigen. En bij NAC, of bij Heerenveen... Is de kans dat ik waar de selectie zit uh, gewoon groot en dan ligt het aan jezelf uh, of je gaat spelen of niet. Is het in principe voor een half jaar? Ja, we hebben gezegd, nou, we gaan kijken hoe, uh, hoe het, het, het, het komend half jaar gaat lopen. En als we beide tevreden zijn, dan uh, plakken we er misschien nog een jaar aan vast. En ja, mocht het van een van de twee kanten niet bevallen, dan, uh, ja, dan kunnen we aan het eind van het seizoen uh, afscheid nemen. Maar, mijn, mijn uh, bedoeling is uh, om, om een half jaar te laten zien uh, dat ik nog niet versleten ben. En uh, dat ik nog belangrijk kan zijn. En dan wil ik uh, het liefst uh, zo lang mogelijk voetballen. Dus ik, ik, ik hoop nog uh, om ja, zo goed te, te gaan presteren dit uh, tweede seizoen zelf... om volgend jaar nog een contract af te dwingen. Dan even het praktische. Je woont uh, in Den Bosch volgens mij nog, hè? Ja, klopt, ja. Uh, ga je iedere dag op en neer rijden, Heerenveen? Nou, niet iedere dag. Uh, ik, uh, mijn schoonouders wonen in Horen. Dat is de over en nou. uh, daar ben je er. Uh, na twee keer trainen en na de wedstrijden uh, kan ik in een hotel slapen. Dus ja, dat, dat gaat vanzelf. En, uh, ik zeg altijd maar zo, uh, een vriend van mij die is loodgieter. En die uh, die, die verdient, uh, met, die werkte in Den Haag vanuit Den Bosch. Die zit om zes uur in de auto, komt om half vijf thuis. Ja, mag ik dan klagen als ik dan anderhalf uur moet rijden om te gaan trainen? Dus, uh, en jij vindt het niet erg om bij je schoonmoeder te zijn? Nee, nee. Dat, uh, dat, uh, daar heb ik heel goed contact mee met mijn schoonouders, Dus uh, dat is voor mij totaal geen probleem. Tot slot, had je ook niet kunnen kiezen uit een club waarvan je zeker wist dat je altijd in de basis staat? Bijvoorbeeld Willem II, ik noem maar wat. Den Bosch. Jawel, dat had gekund. Maar uh, ja, dan speel je in de eerste divisie. En, uh, ik ben 36 en ambitieus. en uh, ja, ik, ik heb vertrouwen in mezelf. Ik, uh, ik heb denk ik de laatste, laatste anderhalf jaar ben ik laten zien... Uh, sowieso de laatste anderhalf jaar, dat ik, dat ik van waarde kan zijn van een ploeg. Uh, ik, ik weet zeker dat ik het niveau nog aan kan. Ja, en dan, uh, dan kan ik voor de makkelijke weg kiezen... en waar een bos in de anonieme tijd uh, mijn wedstrijdjes gaan voetballen. Maar zo steek ik niet in elkaar. Ik wil laten zien uh, dat ik nog goed kan voetballen... Nou, en dat dat nu bij een club als Herenveen kan. Hij ja, is geweldig, dus uh, ik vrije, kijk ernaar. uit. het Friese volkslied ken je nog, hè? Ja, die ken ik nog, ja. Heel dus goed. dat, uh, dat uh, scheelt. Dankjewel. Veel succes, je Dankjewel. FC Twente ziet het als een mooie stap richting een financieel gezonde toekomst... maar de komst van investeringsmaatschappij Doyen in het uh, Nederlands voetbal... roept ook vragen op. Ragnar Niemeyer verdiept zich in deze taaie materie. Ragnar, om te beginnen. Waarom is Twente terechtgekomen bij een externe uh, investeringsmaatschappij? Uh, en ja, waarom dus? Laten we eerst maar even gaan luisteren naar uh, Aldo van der Laan. Of nee, eerst... Oh, waarom? Ik moet je jou eerst vragen waarom. En heb ik het goed gezegd? Doyen of Doyen? Doyen. Do Do de Doyen Sports Group. Ja, er is meer, maar laten we ons concentreren op de sports, uh, Jack. Um, ja, waarom? Nou ja, nogal simpel. Het geld was op. Uh, de, de crisis raakt ook FC Twente, laatste nieuwjaarsreceptie. Uh, begroting moet volgend jaar toch met een paar miljoen uh, achteruit. Als het uh, heel erg mee zit, kan de schade wat kleiner zijn, maar toch... Uh, en dan ga je op zoek uh, naar nieuwe geldbronnen. Zo simpel is dat. Uh, je moet kijken waar valt wat te halen. Want Twente is ambitieus. Twente wil mee blijven doen. Is natuurlijk de kampioen van 2010. Een jaar later bijna weer kampioen. Bekerwinnaar. Uh, ja, en Twente heeft geroken aan dat niveau. Wil daarbij zijn. Maar dat is niet eenvoudig. Dan ga je zoeken en dan kom je op een gegeven moment bij een Maltese maatschappij... met kantoren over de hele wereld, maar zeker ook in Londen. En dan blijkt er daar vijf miljoen beschikbaar in geld voor een deel van de transferrechten van een aantal goede spelers... onder wie in ieder geval Tadic en nog een stuk of drie. Maar laten we even luisteren naar die Althof van der Laan. Je noemde hem zojuist al. Wat zijn motivatie is? Hij is een van de commissarissen bij FC Twente. Wij hebben hier natuurlijk een beperkt achterland. Als je dat wil vergelijken met clubs als, als Ajax en Feyenoord... in de Randstad heb je natuurlijk een veel grotere groter, uh, potentiële sponsorbron... Dan, dan hier in Twente. En uh, ja, wij zijn op zoek. Als wij uh, in, de, in de top van de Eredivisie mee willen draaien... dan zullen wij ook andere, andere vormen van uh, financiering moeten aanwenden. Wat is het nou precies voor een bedrijf, ja, dat zouden we nou wel eens willen weten. Nee, daar, het. Daar is, het. <laughs> daar is wel het een en ander over duidelijk. Het uh, is een grote club met honderden miljoenen aan omzetten. Behaald in vastgoed, in olie, in gas. In Turkije, in Kazachstan, in Brazilië, Zuid-Amerika... Uh, daar komt een heel groot deel van het geld vandaan. Uh, maar er is ook heel veel onduidelijk over dit bedrijf. Het is een holding, een, een moedermaatschappij met een aantal poten eronder. Mijnbouw ook, elektriciteitsvoorziening. Uh, allemaal van dat soort uh, sectoren waar geld te verdienen valt. En op een gegeven moment zijn er een aantal mensen uit Engeland... die al in de zaakwaarnemerswereld zaten, in de voetballerij zaten... met een idee naar de anonieme mensen achter dit, uh, dit grote hedgefonds, uh, die zijn daar naartoe gegaan... en hebben gezegd, joh, wij hebben een idee, we hebben geld nodig... maar misschien moeten we eens de sport ingaan... omdat daar uh, toch ook grote bedragen in rondgaan. En daar willen wij, dat zullen ze zo natuurlijk niet letterlijk gezegd hebben... maar daar willen wij met z'n allen natuurlijk wel een graantje van meepikken. Dus ja, het komt eigenlijk uit de energievoorziening, het vastgoed, dat soort zaken... en uiteindelijk zijn een aantal slimme Engelsen zo uh, ver gegaan... dat ze een sportboot, de Doyen Sports Group, hebben opgericht. Waar moet ik aan denken? Is het uh, bijvoorbeeld iets à la de spelersfondsen van sponsoren? Is het uh, een bank van lening? Uh, in plaats van, uh, ik noem maar wat ABN of Rabo, ze geven geld... en in dit geval vragen ze tegenwaarde in de vorm van eventuele transferrechten? Ja, dat is het. En uh, die, die rente is behoorlijk hoog. Hè? Want dat gaat om percentages of variërend van de 25 tot aan de 30 procent... van een transfersom van een, van een speler. Nou ja, je kunt uitrekenen als je een Tadic verkoopt of misschien een Kastanjos... of een, een andere, een misschien misschien... Uh, ja, goed, als je daar straks een derde van het geld uh, voor moet afgeven... dan betaal je aardig wat poen, daar staat tegenover... dat uh, de banken het niet willen geven, zeker in deze tijd niet natuurlijk... Aan, uh, aan voetbalclubs. En dan moet je creatief gaan winkelen, dat heeft Twente gedaan. En misschien moet je het ook niet allemaal in het negatieve trekken... Hè, want dat, dat, dat risico hangt er een beetje aan. Er is veel onduidelijk over herkomst, et cetera. Maar je kunt ook zeggen, het is in ieder geval positief... dat er grote partijen zijn uh, ...die geld willen investeren in het Nederlandse voetbal. Uh, er is toch cash beschikbaar om, om een trainersaccommodatie uh, op te knappen... ...in, in Hengelo bij het Fannybanken-Skoen-stadion... ...want daar gaat een groot deel van het geld naartoe. Uh, kijk naar Porto, he, die kregen voor een miljoen of vijf kregen zij uh, Falcao binnen... die die geweldenaar nu geblesseerd geraakt. Later gaat hij dan voor veel geld uh, weer naar Atletico Madrid. Dan houdt uh, zo'n Porto er natuurlijk niet zoveel aan over. Maar die hebben wel die spelen er een tijdje in huis gehad... en daarvan kunnen profiteren bijvoorbeeld in de Champions League. Dus het is ook wel weer zo dat er, uh, ja, je kunt er ook wel echt wat mee doen. En daar zit natuurlijk ook wel winst. Waar zitten de haken en ogen? Wat zijn de tegenstanders? Waar moeten die gezocht worden? Nou ja, kijk, bijvoorbeeld ook, en dat is eigenlijk best wel opmerkelijk bij, bij Pro Agent, de, de overkoepelende club van, van zaakwaarnemers in Nederland, waar in principe alle gelicenseerde makelaars bij zitten. Je zou denken, er is meer geld in de markt, dat is handel. Uh, voor deze mannen, want die pakken de commissie, zoals dat dan simpel gaat. Maar ze zijn ook, uh, ook kritisch, uh, bijvoorbeeld over de arbeidsrelatie die er ontstaat... want je hebt de club, de speler, en er komt een toch vrij anonieme derde partij uh, bij. Uh, luister eens eventjes naar uh, Branko uh, Martins. Hij is van Agents en vertelt waar de haken in ogen zitten wat hem betreft. Je kunt dus uh, kritische vragen uh, stellen als het gaat over... Ja, heeft die, die, die derde partij dan misschien ook een bepaalde impact op die arbeidsrelatie tussen speler en club? Met andere woorden, ben ik als werknemer mede afhankelijk van de grillen van een derde partij die ik misschien helemaal niet ken. Ik word verkocht terwijl ik misschien niet wil naar een club waar ik misschien niet heen wil? Nou, zo zou je het uiteindelijk wel kunnen zeggen, ja. Ja, dat is een beetje praten naar de zaakwaarnemers toe. Hè. Die voelen zich natuurlijk een beetje bedreigd. Omdat er natuurlijk nog meer expertise en ook geld komt van partijen. die dus deel gaan uitmaken van het hele geldcircus rond de, rond de spelers en zo. Uh, je krijgt natuurlijk wel dat het bedrijf zich uh, ergens mee zou, zou kunnen bemoeien. Maar ik neem aan dat Twente dat aardig heeft afgedekt, toch? Ja, daar wordt steeds gezegd natuurlijk. Uh, alles staat op papier. Hè? Alles gaat met eerste klas partijen, uh, met eerste klas banken, met premium partners. Uh, noem het allemaal maar op. Het is zelfs zo, als je er echt naar gaat kijken, dat je op een gegeven moment denkt... ja, het zal allemaal wel. Het is allemaal first class. Het is allemaal premium. Maar wie het zijn, nou ja, Jos mag het weten. Hoewel zij uiteindelijk in de communicatie best wel het nodig hebben verteld. Hoor, Zo eerlijk moet ik ook zijn. Uh, ook met welke banken de zaken wordt gedaan. Ja, dat zijn banken waar jij en ik over het algemeen ook gewoon zaken doen. Uh, dus, dus daar is dan ook weer niet zo heel veel mis mee. Praat natuurlijk een beetje voor zijn eigen parochie, hè, want geld wat naar een andere partij gaat, komt misschien niet in de zakken terecht van de, van de zaakwaarnemers. voelen zich een beetje bedreigd, want misschien worden alle zaakjes van tevoren wel uh, geregeld tussen de club en de speler en die investeerder. En dan komt die zaakwaarnemer erbij en die kan wel allerlei plannen hebben met een speler en een carrièrepad hebben uh, uitgezet. Uh, die partijen waar hij mee aan tafel zit, kunnen er uh, heel anders over denken natuurlijk. Um, dus ja, zo zitten de zaken dan ook wel weer in elkaar. Ja, anderzijds zal het ook zo zijn dat op een gegeven moment zaak ook voor zo'n maatschappij gaan werken... gezien de expertise en de contacten die ze hebben. Dus het zal elkaar wel weer vinden. Ja, nee, dat is ook zeker zo. En de contacten die uh, nu tussen Twente en Doyen zijn gegaan... Uh, zijn ook weer via een Nederlandse makelaar over het algemeen verlopen. Wel een mislukte linksback van Haarlem... waarvan ik denk, nou ja, als dat nou de grote man is... van de investeringsmaatschappij, oké. Okay, was, wie was dat? ja dat is uh, een, een oud krof uh, die, die moet je maar opzoeken nee man met heeft bij Sparta gespeeld bij Haarlem gespeeld uh, ja dat is dan de grote man nou ja, ja zal, hij is, is mag... toch de broer van de keeper Sinou? dat is toch hij die, is hoor. de broer ja. van de keeper wat een ja. geweldig aardige keeper is verder een, een geweldig aardig mens nou, maar... is met ja. een aardig vent ja, maar ik denk dan, is dat dan de grote meneer die, die, die, die de vertegenwoordiging is van hè, de, de grote uh, miljarden of, of honderden miljoenen business? Nou ja, goed, ik begreep ook dat er iets met zijn licentie aan de hand was. Dat hij uh, die FIFA-licentie uh, kwijt was. Dus nou ja, oké, okay, het, het zal wel, maar het is niet meteen de eerste waar ik aan dacht om nee, te zijn. voor Twente geldt natuurlijk geld op tafel, niks aan de hand. Uh, is er ook nog iets bekend over de verantwoordelijkheid van Twente tegenover de spelers? Uh, nou ja, je hebt altijd wel weer iemand die zich daar druk om maakt natuurlijk. Uh, je kent het vast nog wel, Marjan Olfers, uh, nog even in Ajax. de raad van commissarissen van Ajax. Zeker, zeer gerespecteerd in de sportwereld. Professor Dokter, uh, niet gepremd in Amsterdam heen, dat commissarissenbestuur met, met Johan Kruijf. Nou ja, zo. Dat, dat mag zo zijn, maar zij heeft het met name over maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met wie doe je zaken, met wie ga je in zee, is het duidelijk hoe het allemaal zit. Dat is eigenlijk haar grootste, haar grootste punt als zeg maar sportjuriste. Deze investeringsmaatschappij wil maar één ding en dat is geld verdienen aan die spelers. Dit gaat over mensen. Dit is niet. Ik bedoel, ik vind dat jij een voetballer niet op gelijke hoogte kan plaatsen als bijvoorbeeld olie of gas. Dit zijn mensen, die hebben dat zijn werknemers bovendien ook voor de club. Daar heeft de club ook nog een zorgplicht over. Kijk, weet je, we hebben het over een sportclub die ook gewoon een maatschappelijk belang heeft. Uh, waar de hele Nederland in ieder geval naar kijkt. He, probeer daar gewoon op een gezonde manier ook mee om te gaan. Ook met met wie je dus een relatie aangaat. En vraag ze door, wie is dat? Wie zit daar nu achter? Hoe verdienen ze hun geld? En wat betekent dat voor mij als club? beetje geëxalteerde stem, een beetje opgewonden <laughs> deze dame. En, ja, die aan... maakt zich druk, Jack. Die maakt zich druk, maar ja, eh, ouders, clubs, eh, zaakwaarnemers... iedereen probeert er geld verdien te verdienen in het wereldje dat voetbal heet. Ja, volgens mij wel. En volgens mij is daar ook niet zoveel mis mee. Ik kan me wel voorstellen dat het toch bij een aantal mensen, misschien niet bij de gemiddelde supporter... maar toch uh, bij sponsors, bij mensen ja, die toch dat voetbal volgen... Er is een nieuw kit in town, hè? Iedereen moet er weer even wennen. Ja, maar vertel dan misschien toch iets meer. Uh, Twente zegt ook, wij hoeven het niet te weten wie erachter zit. Het is geld, het maakt ons niet uit, het zijn nette mensen. Ja, dat zal allemaal wel. Maar zolang je niet zegt wie het precies zijn... of daar iets meer openheid over geeft... ook niet over de exacte inhoud van zo'n deal... Ja, dan blijft er toch altijd een laagje van, van, van mist overheen hangen. En je kunt je afvragen wie daar natuurlijk bij gebaat is. Een mist overdag moet je groot licht aan doen. Twente is nu de eerste die dit dus gaat doen. Blijft het hierbij? Uh, dat is maar de vraag. En meestal als eentje een goed idee heeft, dan volgen er vanzelf meer. Er is iets met Maher geweest ook wel, bij het aantrekken van PSV, uh, door, van Maher. Uh, nee, nee, nee, er is een goed contact. En uh, er werd ook wel gezegd van, nou ja, we hebben hele goede contacten bij PSV. Dus uh, je moet helemaal niet gek opkijken. Dat is wat vooruitlopen op de zaak, hoor. En zeker nog geen groot nieuws. Maar uh, er is wel gezegd, we hebben daar goede contacten. En we sluiten zeker niet uit dat we in Eindhoven straks ook dingen gaan doen. Dank je wel, 1976, you're my best friend uh, met uh, Queen. Wat zou het mooi zijn als hij over elf dagen, als het nog zou kunnen, waarde je niet dat hij overleden is, opeens bij de opening zou staan in Sochi. Daar die Freddie Mercury in zijn hele gedaante. Dan zou iedere discussie verstomd zijn. Over elf dagen beginnen dus uh, in uh, Sochi de Olympische Spelen. De absoluut topsprinters uit het schaatsen bereiden zich voor in Veen. Nu hoort Steven Dalebau. Boven de ingang van Tialf hangt een groot doek. De weg naar de Spelen in Sochi gaat via Herenveen. Het was eerder dit seizoen een reclamecampagne om kaarten voor de NK-afstanden te verkopen. Maar het is nu accurater dan ooit. Stefan Groothuis rijdt hier zijn rondjes. En ook voor de Koreanen Taibin Mo en Sangwa Lee is Tialf de laatste stop op weg naar Sochi. It's just a great place to be. Zegt Kevin Crockett, de Canadese coach van Zuid-Korea. You know, is dat. En the Nederlandse team is they're the sterkste team in the world I would say. Krokert vindt het fijn om hier te zijn en om op te trekken met de Nederlanders volgens hem de sterkste ploeg in de wereld. For Olympic competition it's it's nice to be I think together or isn't it maybe better to hide from the enemy in the weeks before the Olympics? Ah uh, no I I that's not my style I like to be right in the mix um you know there's some races here coming up on Saturday um I like to know how ik zou niet zeggen de enige, maar de beste skaters, hoe ze presteren. Crockett verbergt zijn ploeg niet graag. Hij wil juist zien hoe zijn rijders ervoor staan. En dat kan komende zaterdag, want dan is er een trainingswedstrijdje. Ik kan niet echt een beter plek om te preparen. Het is alleen een 3-uur tijdverandering. En dat is een andere ding naar Sochi. Dus so dat is een andere ding dat echt really, uh, interessant is. Stefan Groothuis geleidt dus ook door Tialf. Maar zijn ploegenoten Ronald Mulder en Jan Smekens, twee van Thaibin Moos' concurrenten op de 500 meter. Hebben een extra rustdagje gekregen na een trainingskamp in Italië. Ja, rustig heb ik altijd nodig. Maar uh, we hebben hard getraind in Colalbo. En uh, dan, uh, ja, dan is het belangrijk om alle vermoeidheid uh, uit het lichaam te krijgen voordat je weer begint. En zeker met de Olympische Spelen in aantocht, dan, uh, ja, dan mag er geen restje vermoeidheid meer in zitten. En dat, uh, dat probeer je bij deze uh, te bestrijden. Ja, je hoeft nu niet meer echt te trainen om. Uh... Om die top te halen, vanaf nu is het eigenlijk uitrusten en zo snel mogelijk worden. En het mooie daarvan is, is dat alles wat je op het ijs doet heeft, is met kwaliteit. Dus alles zo hard mogelijk en, uh, en veel rust tussendoor. Nou ja, dat, dat klinkt mij als sprint natuurlijk als muziek in de oren. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn dit hele mooie weken. En ja, natuurlijk komt die spanning er ook bij en dat zal steeds meer worden. En uh, ja, uiteindelijk zal dat uiteindelijk moeten brengen dat je daar je perfecte race neer moet zetten. Een beetje als de vulkaan van binnen die al borrelt en die dan over twee weken tot uitbarsting moet komen. Dat nou, vind ik een mooie vergelijking. Ja. Dat is zeker ook het geval. Het is, het is een krachtexplosie die je op de 500 neer moet leggen. En, uh, ja, dat moet in één keer. En, en, en daarvoor zal het nog even, vooral heel rustig blijven, inderdaad. Ja. Ronald Mulder maakt een prima seizoen door. Hij verbeterde het Nederlands record in Salt Lake City. Hij won een wereldbekerwedstrijd. En hij werd tweede op het OKT achter zijn losgeslagen broer Michel. Toch zat hem iets dwars. Op het WK Sprint viel hij vorig weekend tegen. Vooral door twee slechte 500 meters. Nou ja, daar uh, ben ik nu ook een week weer uh, op trainingskamp geweest, in collabo. En daar heb ik het met, met Jack gewoon over gehad. En uh, ik denk dat we, dat we erachter zijn gekomen ja, waarom het misschien niet zo goed ging. Uh, helemaal zeker weet je het ook niet, maar het is gewoon wel een zaak om ook te kijken. Het zou te gek zijn om één slechte wedstrijd van het jaar te blijven herinneren. Die andere wedstrijden ervoor gingen gewoon hartstikke goed. En, uh, en daar wil ik ook gewoon mijn kracht uit halen. Ja. En, maar kun je een inkijkje geven wat in die gesprekken met Jack? Wat, wat is dat dan? Nou, je, je ging kijken naar het schema wat je ervoor... Want wij, wij leveren altijd de schema's in bij Jack. En dan kijk je samen naar het schema wat je wel en wat je niet hebt gedaan... of wat je anders hebt gedaan als normaal. En... Maar ja, ik denk dat ik daar een, een, een foutje heb gemaakt in, in een krachttraining. En ja goed, dat zijn, ik was gewoon wat stijf in Nagano en dat is jammer. En dat kon ik ook zeker op dat ijs daar, wat gewoon ander ijs is als hier in Tiaf, niet gebruiken. Jan Smekens werkte de afgelopen tijd aan de eerste 100 van de 500 meters. Want die waren dit seizoen nog niet zo goed. Maar nu begint het erop te lijken, zegt Smekens. Zondag stappen de schaatsers in het vliegtuig van Amsterdam rechtstreeks naar Sochi. Voor de sprinters is het dan nog acht nachtjes slapen... voordat ze in actie moeten komen. Ja, meer dan een normale wedstrijd voorbereiding kan je natuurlijk niet doen. Want uiteindelijk is het natuurlijk een wedstrijd. En daarin heb ik mijn routine, mijn vaste routine met rondes... Ja, die je wil rijden, starttraining die je nog doet, tempotjes die je doet. En dat, uh, ja, dat is allemaal hetzelfde wat, er ook, wat ik ook voor een WK zou doen. En dat is precies wat de Koreanen ook doen. Want eind vorig seizoen verliep hun WK in Sochi perfect. Goud voor Taibemo en goud voor Sangwali. Twee kandidaten de luxe voor Olympisch goud dus. Coach Crockett slaapt nog goed, maar hij voelt de druk. Ja, yeah, ik voel de druk. Ik kan je dat vertellen. Het is een beetje een nieuwe kind of balgame voor mij. Me. Ik ging mean, in de... The... The, the last olympics with Beijing, she was expected to come top two she came third maybe a little disappointing but i've never had uh, a male and a female that are as good as these skaters and the amount of pressure in korea but um Feel really good with where at right now. Het is even wennen voor Crockett. Als oud -coach van Bexing Wang heeft hij natuurlijk wel eens een favoriet onder zijn hoede gehad. Maar nog nooit twee. Dat is ook nieuw voor hem. Maar Crockett is tevreden over de vorm van zijn pupillen en dus slaapt hij goed. En dat keeps me sleeping well at de nacht. Als as, as dag day in en dag uit looking ze feeling goed en het gaat in de juiste richting. Dat is alles wat ik nu kan doen right en onze is perfect right nu. Koreanen, dus een Tieralf eh, onder meer als tegenstander van wereldkampioen Sprint Michel Mulder. Hannes Reichelt mist de Olympische Spelen. De 33-jarige skier, van wie heel Oostenrijk een medaille had verwacht op de afdaling, gaat naar een ziekenhuis in plaats van naar Sochi. Bij hem werd na twee, twee dagen na zijn wereldbekerzegen op de befaamde Strijf in Kietzbühl een zware hernia vastgesteld. waaraan hij inmiddels ook al is geopereerd. Skispringer Thomas Morgenstern krijgt een startplek in het Olympisch team van Oostenrijk. Vandaag moest Oostenrijk de namen van het team indienen en daar staat hij van Morgenstern bij. De drievoudige Olympisch kampioen wordt gezien als kanshebber voor het eremetaal in Sochi, maar kwam afgelopen maand twee keer ten val. De laatste keer was tijdens een training in Kulm, ruim twee weken geleden. Morgenstern raakte daarbij even buiten bewustzijn en liep een gekneusde long en hoofdletsel op. Het was een mooi moment. De rentree van uh, Ibrahim Avalai bij Barcelona gisteren in Camp Nou... in de wedstrijd tegen Malaga. Raam een jaar stond hij aan de kant... en de toeschouw van Barcelona in Camp Nou die begrepen het direct... want er klonk vanaf de tribunes een oorverdovend applaus... voor de oudspeler van PSV. Goedenavond, Edwin Winkels. Was Goedenavond, het, Jack. Was het meer dan zomaar een moment? Ja, het, uh, althans uh, normaal speel, een keer te spelen terug van, uh, van de blessure en uh, inderdaad als ze heel bekend zijn heel populair en heel veel wedstrijden voor Barcelona hebben gespeeld, dan, dan krijg je een kamp nou dat opstaat en voor je applaudisseert maar het, het vreemde opvallende bij, uh, bij Iwi Verlaai is dat, dat hij eigenlijk nog heel weinig voor Barcelona heeft gespeeld dan staat hij er nu al bijna drie jaar onder contract, of ruim drie jaar uh, en, en dat hij toch in, in de armen is gesloten als... Uh, ja, ik, ik dacht vandaag een soort verloren zoon gisteren die terugkwam. Iedereen graag wilde zien. En uh, ja, voor het publiek was het leuk, maar vooral voor Afflei zelf... en dat gaf hij de afgelopen ook toe... was het uh, een ongelooflijk moment om op deze manier ontvangen te worden als voetballer. Maar niet alleen door het publiek, hè, maar ik heb ook een hoop foto's gezien op Twitter. Allerlei spelers die uh, met hem uh, zeg maar selfies aan het maken waren. Hij is buitengewoon populair in die groep. Ja, hij, hij is vanaf het begin gelijk goed gevallen. Ik kan me herinneren hoe Xavi uh, gelijk zijn. Het begin van, je, je moet je hier wel bewijzen als, als speler, als voetballer. Nou, dat deed Afelay op de trainingen vrij snel. Zei, met, de, met de houding die iemand aanneemt, is ook heel belangrijk. Afelay is een, een bescheiden, soms wat stille jongen. Uh, heel leergierig, vinden ze bij Barcelona. Hij heeft heel veel geleerd. Hij heeft bijvoorbeeld ook al ongelooflijk goed Spaans geleerd. Als je hem hoort nu spreken, dan, dan weet je dat hij zijn tijd goed benut heeft. Dat hij in ieder geval niet, niet te veel kon trainen. Want uh, hij spreekt echt bijna vloeiend Spaans. Beter dan, dan volgens mij welke Nederlander ooit ja. bij Barcelona heeft, uh, heeft gesp gesproken. En ja, die manier van, van jezelf aanpassen, dat maakt je ook bij de spelers uh, populair. Na afloop moest hij ook in de kleedkamer van, van de andere jongens moest hij een toespraakje houden. Ja. Uh, en hij zei hetzelfde eigenlijk als dat hij al tegenover de pers had gezegd, dat hij hun allemaal bedankte en, en de arts uh, en de fysiotherapeut en de trainer voor uh, hoe ze hem terug hebben gebracht. Lang geblesseerd geweest, uh, een langdurige spierblessure. Ook nog even uitgeleend uh, geweest in de periode dat hij kon spelen aan Schalke. Verwacht jij dat hij weer helemaal terugkomt... maar dat hij ook zijn minuten gaat maken? Ja, dat was de grote. De vraag waar deze week ook een beetje antwoord op kwamen... overmorgen in principe wel. Er speelt Barcelona in de beker tegen Levante. Daar hebben ze uit met 4-1 gewonnen. De return is dus een ideale wedstrijd voor Aflaai... om gewoon direct in de basis te spelen. De vraag is, doen ze dat om hem in de etalage te zetten... en nog voor het einde van de maand bijvoorbeeld te verhuren? Er wordt al gesproken van de interesse van Tottenham Hotspur, andere clubs. Maar Aflaai zelf is er echt volledig van overtuigd... dat hij het nu bij Barcelona wil proberen. Het uitlenen aan Schalke is hem ook niet goed bevallen... Mede door die blessures. Uh, hij ging ooit naar Barcelona om zich te bewijzen. Heeft hij nog niet kunnen doen. Er zijn nu redelijk veel blessures. Spelers als Iniesta. Die komt u terug, maar nee, maar die zijn geblesseerd. Die staan op zijn plaats. Dus ik denk dat hij het vertrouwen heeft om, uh, om te gaan bewijzen. Dat, dat, dat hij in deze tweede helft van het seizoen toch wel iets van, van minuten krijgt, of hij dat met een andere clubs zou krijgen... is ook niet zeker. Uh, andere clubs denken over, ja, deze meneer... die heeft sinds november 2012, toen hij met uh, Nederland tegen Duitsland speelde... was zijn laatste wedstrijd, heeft hij nu vijf minuten gevoetbald... of tien minuten. Dus we weten ook niet 100% zeker hoe, hoe fit en goed hij wel niet is. Kortom, het wordt een beetje speculeren. Normaal gesproken, zeg jij dus, blijft hij bij Barcelona... waarbij ja. het dit WK, voor zover als hij helemaal fit is... het weer ter sprake komt, enigszins in de waagschaal ligt. Ja, maar dat wist hij al vanaf het begin. Uh, hij is lang geblesseerd geweest. Uh, maar het zal niet de eerste keer zijn... Uh, dat de voetballer die halverwege het seizoen terugkeert. En, en ineens enorme vorm blijkt te steken... dat hij toch nog mee kan. Uh, uh, Afvalaien in vorm. Hij zegt, er moet nog veel trainen. En een goede is blijft natuurlijk altijd een kandidaat uh, voor Oranje. Maar ja, daarvoor moet je wel de tijd hebben om, om te kunnen bewijzen. En dat blijft in Barcelona altijd moeilijk. Ja, is het jou ook ter oren gekomen? Ik kreeg net het bericht door noord in Amrabat is uitgeleend... door Galatasaray richting Malaga... Dat is nieuw voor mij. Maar dat zou best kunnen. Ja, er gaat nu voor alles gebeuren natuurlijk. Uh, dus uh, het zou kunnen. Dat uh, Geen idee. Heb, heb ik eindelijk een nieuwtje voor je in al die jaren. Ja. ja. <laughs> dank, <laughs> dank je. Ja, ook uit tweede hand hoor. Gefeliciteerd. <laughs> yes, yes. Dank je wel Edwin. Goedenavond. Vitesse heeft over vorig seizoen net een verlies van ruim 24 miljoen euro geleden. Directe financiële problemen zijn er niet voor de club uit Arnhem. Want eigenaar Alexander Tjerinski dekt het negatieve resultaat. Vitesse gaf 43 miljoen euro meer uit dan er binnenkwam. En dat past nog met, net binnen de regels van het Financial Fair Play. Want het gaat tot 45 miljoen. Toch zal de nummer 2 van de Eredivisie de begroting op orde moeten brengen. Anders volgt een straf van de UEFA. En er werd gevoetbald in de Jupiler League. FC Os blijft hekkensluiter in de Jupiler League. De Brabanters verloren vanavond met 2 en op bezoek bij jong Ajax. Daardoor de zee geklimt naar de 15e plaats. Jong FC Twente heeft op het nippertje een punt overgehouden aan het duel met MVV in Enschede schoot Luka Georgievich Djordje, in blessuretijd de 1-1 binnen. Twente blijft 13e. MVV staat twee plekken lager. Dit was hem voor vanavond. We zijn er helemaal doorheen. Chris Keijne gaat u direct meenemen met het oog op morgen en er zijn speciale verzoeken geweest van Praat nou niet altijd helemaal tot het einde, want we vinden die muziek van Quincy Jones zo lekker. Nou hier is hij. Tot volgende keer.